time since 22 I don't remember you looking any better but then again I don't remember don't remember you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 We're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 Ja, voel ik in de leef, maar ik kan veel beter zwijgen. Oh, ik kan veel beter zwijgen. Ik kan me zeggen wat ik fantaseer, wat ik met je wil en ook nog wanneer. Ik kan me raden wat je zegt zal als ik je vertel. Dat van, maar ik op je kan veel beter zwijgen. Ik kan zingen van druk, want als ik niks probeer dan kan er ook niks stuk te... Wil je daar naar te kijken tot ik alles van je weet Met alle mensen werden mensen die ik toch vergeet Wil je allemaal laten rennen tot je ook iets in muziek ga je als leren kennen maar misschien wil jij dat niet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 She was twenty-two. success.